Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. <middels> Was zit je twintig? Ja, bra. De woorden die jij me zei Het maakt niet uit Waar ik voor viel Alles aan jou Is alles voor mij Je bent mijn vriendje Mijn grote liefde Jij bent mijn warmte ...van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. En, uh, ja. en dat allemaal vanuit Zandvoort op die 106.9... ...104.5 op de kabel... ...en natuurlijk 24 uur per dag hier in Zandvoort... ...op de kabelkrant. En uh, ja, we gaan uh, lekkere muziek draaien... ...door de klokjes van uh, 7 uur. En dat, uh, dat doen we met Lisa Lewis... ...en de ware voor mij. Jij bent gewoon Uit het zuiden vandaan, onze zuidenburen. Vanuit België, Lisa Lewis was dit. En de ware voor mij. En uh, ja, blijf lekker luisteren. Tot de klokje voor zeven uur ben ik bij u. En wil je een plaatje aanvragen, dan kan dat natuurlijk. En ja, we gaan een plaatje draaien van Ja Man. En hij over zoveel hou ik van jou. Je wilt steeds van me weten hoeveel ik van je hou Omdat je denkt dat ik om iemand anders heen Hoe kan ik jou vertellen dat alles draait om jou En dat het met een ander nooit zo worden zou Alles heeft dezelfde reden Al mijn wegen gaan Ja, zelfs wanneer dat kon, zou ik wel twee keer denken voor ik aan de grond. Dus geef me je vertrouwen, omdat ik het verdien. Want ik kan net zo min als jij de toekomst zien. Je bent de liefde van mijn leven. De sleutel van mijn hart heb jij. Ja man, en zoveel hou ik van jou. En uh, ja, je mag, je mag een verzoekplaatje mag je natuurlijk aanvragen hier uh, bij 7 Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur en uh, zeg ik als je net zit eten, eet smakelijk. En uh, heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. We gaan de laatste nieuwe draaien van uh, ja, Peter Lahey en zeg iets tegen mij. Zei me dat ik alles was Daarom doet het mij zo pijn Om jou te horen zeggen dat Jij niet meer heel zijn Hoe weet jij van die ene nacht Die ik met haar doorgedraad jij dacht dat ik moest werken kom zeg iets tegen mij ik weet wat ik het fout gedaan maar laat je dan los voorgaan ik heb nooit in de klo Het was een lust zonder gevoel Wij hebben zoveel meer Je weet, ik heb zoveel spijt Vergeet me deze keer Mocht ik het morgen overdoen Jou een zo Ik vraag je om mij te vergeven. Maar dat was stevens de titel van deze plaat Kom Zeg iets tegen mij. Peter Hey zijn laatste ja single. En we gaan verder met Connery Small en helemaal uit Den Haag verder met mijn leven. Al zing mijn ogen slaggen. Die die kjaren staan, je had je koffer al gepaard. En zei, ik moet nu gaan, het beeld dan blijft bij me. Het doet zo voorbij, mijn gedachten blijven dwalen. Kon jij naar aan me zijn? Met mijn leven al is dat zo eenvoudig niet als je hem aast heeft voor je ziet wij hebben alles geprobeerd, het liep niet goed. Het ging verkeerd. de boek is op die zet voorbij.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 Verder moe, verder met mijn leven Al is dat zo eenvoudig niet Als je hem en haar voor je ziet, Wij hebben alles geprobeerd Het liep niet goed, het ging verkeerd De koekje's op, die zegt voorbij Een ander leven Met mijn leven, en uh, ja, we gaan verder met deze talens en zijn we over een laie lichter, ik laat niet meer met mijn me zonne. Nee, dit was de laatste keer. Blijf jij maar lekker hangen in de kroeg Met al je vrienden. Je blijft dan weg, gebeurt heel vaak tot s morgens vroeg Je dwelmt van alcohol, je kop slaat dan finaal op hol. Je zegt dat je van me houdt Over van alles en om niets Een gewoon normaal gesprek, dat is er niet meer bij Het is nu echt genoeg geweest Je kunt een keer gaan als een beest Maar zeg je dit, je ja, luister goed Het is nu echt genoeg geweest Je ligt toch keer op keer Ja, ik betrap je telkens weer Loop van mij pak naar de hel Ja, al die smoesjes ken ik nu echt wel Ben jij niets van bewust? Een laaie lichter, dat is alles wat je bent Ja, blijf maar dromen, wat ben ik toch een vent. Een laaie lichter, dat is alles wat je bent Ik ben het meer dan zat, je bent voor mij een rat Nee, zo heb ik je nooit gekend Je bent voor mij een rat. Nee, zo heb ik je nooit gekend. Ik ben het meer dan zat. Je bent voor mij een rat. Nee, zo heb ik je nooit gekend. Zo, dat was er dan. Deze Talens en uh, ja die lichten. En uh, ja, ik ga een plaatje draaien voor uh, Jaam, voor mijn vrouwtje. Ja, die, uh, die eventjes lekker op vakantie zit in Kroatië. En uh, zou zeggen, schat, geniet ervan. En hier is je dan, Goran Karan en... Ja, dat is Angeli, oftewel Ostani. Oh, Svět světle sveta, se Sve nás Me zuig, ga dan zasbou, Angeli. Poljubi me, ik tu. Maar ik söz zij Ja, dat was hij dan, Goran Karan. En uh, ja, had het over Ostani, oftewel Stay With Me. En dat allemaal uit uh, het jaar 2000. De, de, de millennium, het millenniumjaar. En uh, ja, daar kwam hij uit voor Kroatië. We gaan lekker verder met uh, Rick Prijs. En hij had het over Ik Zal Geen Traan Meer Om Je Laten. Blijf lekker luisteren. Entertainment voor you. Tot de van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, blijf er lekker bij. Ik wou net zeggen, wat een heavy. Wat wil je mij dan vertellen? Wil jij er dan echt tussenuit? Dan had je mij toch kunnen bellen. Ik wist al lang van jouw besluit. Je denkt dat ik dit niet kan verdragen. Je denkt dat ik dit niet overleef. Ik zal er zelfs niet over klagen. Ik ben zo blij dat jij niet bleef. Ik zal geen draaien meer om je laten De koffers heb ik klaargezet Vanavond kan ik lekker gaan slapen In mijn ruime bed De vele foto's van ons beiden Die in onze woning staan Vertellen van de betere tijd Jij kon al lang me niet meer trouw zijn Je had een ander op het top je mag dan wel een prachtige vrouw zijn Ik haal niet omdat jij mij bedroog Mijn toekomst zonder jou is nu zonne De laatste wolken zijn voorbij Het feest is nu voor mij begonnen En reken maar, ik voel me vrij Ik zal geen tranen meer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 gezellig Fred. Oeh, dat is lekker. nooit meer zei ik. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. De levensgevaarlijke val van de liefde was ik één keer te vaak ingelopen.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 Nerveer nooit meer hoef ik alleen te zijn moet ik spreken om liefde die er toch niet meer is. Nerveer nooit meer dat ondraaglijk gevoel dat zoek naar die van binnen als je haar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 Nooit meer Donnie Roest. En uh, ja. ja, lekker. Heerlijke plaat. Het is uh, ja, vijf minuten over de klok en van half zeven. En uh, ja, wat gaat de tijd of vlug als je als een je lol hebt en plezier hebt in uh, ja, hetgeen wat je doet. Ik ga een plaatje draaien. Dat is, uh, ja, die, die is voor Nada. Ja, die zit te kijken en te luisteren. En dat is een plaatje van uh, Tony setinski en Opetsi op En daar komt hij dan hoor, Nada. Vannasjesmo, souterenismo, zwarte markes, witte novci, свобugaston, alles prolozno. Dojnu nogi, nogi proju, pas en pasje, pita, zeg eens, wat doe je daar, en naar benzin lucht, is het niet? Het is ziel dat ik het dood mag, bruis ja sam iskren, Ja te volim, znajd dat ik het stwar in het ja, dat nas, dat Oh, the world was Dajesz aż mój żywot, sve mi kaže da se čuva ono što se вечно zaboli. Istučujem, ja, da čuvam nas. The pain is in soy EN Tinsky. En uh, van het album Bob Pobjedila. En uh, ja, zeker de moeite waard als je, uh, ja, als je van deze muziek houdt. Dus uh, ja, gewoon kopen. Ja. We gaan verder met uh, Demi de Groot en hebben het over Mijn Hart. Hier bij ZFM. Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En het is inmiddels uh, ja, 11 minuten over de klokken van half 7. <tied>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 De mooie vrouw, mijn hart dat gaat, boom, boom, boom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart dat gaat, boom, boom, boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. Demi die Groot was dat. En uh, ja, mijn hart gaat, dat da gaat, da gaat, boom, boom, boom. Ja, hier bij CFM 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur ja, per dag hier in Zandvoort op de TV-tekst. We gaan uh, verder met uh, Janneke Dero. En ja, als ik wegga...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 Na jaren van liefde voelt Hij zich alleen.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 dan bleef ik voor altijd, maar eenmaal is alles voorbij. Dat was er dan Janneke de Roo En uh, ja, als ik wegga, ga. we gaan verder met Henk Dame. En ik laat je gaan.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 Het is over.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 En ja, we gaan langzaam naar de klokjes van 7 uur toe. Ja, nog een kleine 4 minuten. En ja, zoals beloofd, we gaan ik een gouden oude draaien uit Kroatië. En dat is een nummer. Hier komt hij dan naar Misokovac. En ja, ik heb een andere genomen. Het is Ostana Asi Uveek Ista. Ja, ik moest eventjes lezen. Maar daar komt hij hoor. Becz mi sam mi směteb među namadami i kody nie stoję, nikada te više pronašal ne bi, ta si čemismo viděli nas dvoje, z tego samka słów tajal na cestino tebe ogleda o ta dá, nísú ty nismo, ta čemu se sresti od svět mało, bez gra, pričaš mi o svého. En in Snow, stijgen naar zestien, je het wilt niet, omdat je moesten bij deze neem ik alvast afscheid van u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En graag, uh, ja, zou ik zeggen, tot volgende week. Weer een nieuwe ronde. Entertainer for you. En dat is van 5 tot 7 hier bij CFM. Entertainer for you, die 1069. met Groetjes, bye bye, goed weekend. En uh, tot volgende week. Bye.